Ze zochten een huis, het jonge paar, voor weinig geld, het gaf niet waar. Mond voor dan maar, zei de makelaar, mond voor dan maar, zei het jonge paar. Niemand had hen gewaarschuwd, niemand had wat gezegd. In Mondvoort zijn de huizen niet duur, met ruimte genoeg voor garage en schuur. Te kust en te keur, te koop of te huur, in Mondvoort zijn de huizen niet duur. Niemand had hen gewaarschuwd, niemand had wat gezegd. Zo zijn ze toevallig in Mondvoort beland, niets vermoedend in Mondvoort beland. Wisten zij veel in Mondvoort beland, om gelukkig te worden dachten ze want, niemand had hen gewaarschuwd, niemand had wat gezegd. Zo hebben ze zich in de val laten lokken, ze zijn zich helemaal rot geschrokken, ze waren binnen een jaar weer vertrokken, haastig binnen het jaar weer vertrokken. Niemand had hen gewaarschuwd, niemand had wat gezegd. Hij is voorgoed aan de drank gegaan. Zij biedt haar lichaam voor weinig geld aan. Geld genoeg voor hun zwervend bestaan. Steeds verder gelukkig, steeds verder gelukkig, gelukkig. Steeds verder van mond voort vandaan. Niemand had hen gewaarschuwd. Niemand had wat gezegd, niemand had hen gewaarschuwd, niemand had wat gezegd.